Kamp gaat bekijken of de wet moet worden aangepast om het impliciet geven van toestemming mogelijk te maken. Ook in de lasagne bolognese van het merk Euroshopper van Albert Heijn zit paardenvlees terwijl dat niet op de verpakking staat. Albert Heijn had het product afgelopen vrijdag al uit voorzorg uit de winkels gehaald. Eerder hadden Boni en Plus dat al gedaan. Het paardenvlees is waarschijnlijk gebruikt omdat het goedkoper is dan rundvlees.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 Een spookrijder heeft aan het eind van de middag een ernstig ongeluk veroorzaakt op de A2 bij Maastricht. Een vrouw van 66 uit het Belgische Dalm reed de verkeerde weghelft op en botste frontaal op de auto van een man van 37 uit IJsden. Beide automobilisten zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is ernstig gewond. De toestand van de IJsdenaar is niet bekend. In de achtste finales van de Champions League hebben Real Madrid en Manchester United hun eerste wedstrijd gelijk gespeeld. In Madrid werd het 1-1. Beide doelpunten werden al in de eerste helft gemaakt. Ook de andere achtste finale tussen Shakhtar Donetsk en Borussia Dortmund eindigde in gelijkspel in 2-2. Dan nog het weer op steeds meer plaatsen is het bewolkt vanaf het licht op matig vriezen. Morgen volgt vanuit het westen Dooi en die gaat gepaard met sneeuw en lokaal ook ijzel. De middagtemperatuur ligt iets boven het vriespunt en er staat een stevige zuidenwind. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRW. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. Nathan Vecht. Bij het Casa Luna haardvuur is aangeschoven Roland Lampe. Wie hij is en waarom hij hier zit, vertel ik u straks. Maar eerst dit. Stel, Roland. De telefoon gaat... Aan de andere kant van de lijn, de minister van Financiën, Dijsselbloem. En die zegt, beste Roland, ik heb een probleem. Ik heb zojuist voor een paar miljard belastinggeld de SNS-bank gekocht. Deze bank had ooit de slogan groot geworden door klein te blijven... maar is nu klein geworden omdat het iets te graag groot wilde zijn. Na een rondgang bij het Old Boys Network... blijkt niemand het roer over te willen nemen voor een salaris... van minder dan een half miljoen euro per jaar... Maar, Roland, ik kan daar in de Tweede Kamer echt niet meer mee aankomen. In elke sector moet zwaar bezuinigd worden. Het onderwijs, de zorg en ik ben nota bene van de Partij van de Arbeid. En ik heb zelf een baan die vele malen veel eisender en ingewikkelder is. En ik verdien 130.000 euro per jaar. Ik kan het gewoon niet verkopen dat er in de hele financiële sector... niemand te vinden is die zich enigszins solidair voelt... met de rest van het land en een stapje terug wil doen. Nou hoorde ik dat jij, oud-bankier, um, een kleinschalig kredietunies aan het opzetten bent... waarin je de menselijke maat weer terugbrengt in de bankwereld... en de klant voorop stelt. En dat is in onze sector helaas een zeldzaamheid. En dat is nou precies waar ik naar nou op zoek ben. Beste Roland, mijn laatste hoop is op jou gevestigd en mijn vraag is simpel. Zou jij de SNS-bank willen gaan leiden voor een salaris van 2 ton per jaar? Natuurlijk, geen probleem. Ehm... Um... Er moet ook een beetje idealisme bij zijn. Maatschappelijke betrokkenheid, zeker bij de spaarbank. En dat zijn eigenschappen die de laatste jaren... zeker in het bankwezen, eigenlijk verdwenen zijn. Als we terugkijken naar de jaren negentig... waarbij die spaarbanken één voor één zijn opgegaan... in de VSB en de Fortis... dan denk ik, ja, waar is in deze tijd nou de gemeenschapszin gebleven... We leven een tijd van uh, iPhone en iPad en iPod en iCare en don't Care. Maar voor elkaar opkomen in een spaarbank... die van elkaar zou moeten zijn, uh, mooier kun je toch niet hebben? Ik ben het met je eens, maar ik vraag het je natuurlijk... omdat minister Dijsselbloem uh, bij het overnemen van de SNS-bank... een uh, nieuwe bestuursvoorzitter liet aantreden... voor een jaar salaris van meer dan 500.000 euro... En het commentaar was, ja, maar we kunnen gewoon niemand anders vinden. Uh, dit is marktconform. Is dat nou echt zo? Is er echt niemand in die financiële sector te vinden... die zegt, jongens, wij doen ook mee met een beetje inbinden? Natuurlijk, maar het hangt een beetje vanaf wat je met die bank wil doen. Uh, je herinnert je dat uh, Bank en Fortis uh, zijn overgenomen... enige jaar geleden. En toen was er een kans dat... Uh, de oude spaarbank weer terugkwam, de VSB-bank. Want ik ja. denk dat er nu in deze tijd grote behoefte is aan een spaarbank... die alleen maar spaargeld verzamelt en hypotheken verstrekt. Heel simpel. En die aan het eind van het jaar zegt... kom, laten we de resultaten met elkaar delen. Maar staat dat één staat dat op één met het salaris van zo'n bestuursvoorzitter? Is het niet wat voor bank je ook bestuurt... als we eenmaal in zwaar weer zitten met z'n allen... je vraagt de belastingbetaler... Uh, hey jongens, we hebben het, het is een beetje misgegaan, help ons hier... Dan wat voor bank je vervolgens ook een doorstart maakt. Dat kan toch ook met zes keer modaal? Dat hoeft toch niet nog veel meer te zijn? Nee, dat ben ik he? helemaal eens. Ben maar waarom gebeurt eens. het dan niet? Want dat, dat is echt een, de oprechte verbazing, blijft op, op, over dit onderwerp. Ja, ik kan niet in de hoofden kijken van de mannen die dit beslissen. Maar um, ik denk dat men vermoedt dat als je een, een, een marktconforme prijs voor een bankier, een topbankier betaalt, dat het dan wel goed zal gaan. Maar het is, het is al een aantal malen gebleken dat het inkomen van een topbankier... en het resultaat van zijn bank niet uh, nee, precies geen, geen, geen oorzakelijk verband geen oorzakelijk verband heeft, um, we houden ze op over die, over die salarissen. Maar ja, als je het hebt over het kapitalisme en de vrije markt, dan zou je kunnen zeggen: het spel van vraag en aanbod. Een baan waar je een zeldzaam talent voor nodig hebt, dat, dat verdient misschien wel een hoog salaris. Welke zeldzame talent moet een bankbestuurder hebben... dat hij drie keer zoveel moet verdienen als de minister-president? Hoe ingewikkeld is die baan dan? Um, nou, het is vrij ingewikkeld als je kijkt naar de regels... waar bankiers zich tegen in deze tijd aan moeten houden. Uh, ik denk dat het geen pretje is om uh, nu aan Basel III normen te moeten voldoen... of aan de nieuwe toezichtseisen van de Nederlandse Bank of de AFM. Uh, dat zijn allemaal regels die het bankieren minder aangenaam maken. Helaas. Maar de, ik heb het over een zeldzaam talent waardoor je zo'n buitensporig salaris moet ja. verdienen. Is, is dat, de, ik bedoel, aan regeltjes houden? Ja, dat zijn er ja. toch meer mensen die dat kunnen. Ja, dat is waar. Um, ik denk dus dat je uh, wat je zegt, het salaris is niet maatgevend voor de kwaliteit van de uh, bestuurder van de bank, um, maar dat je wel moet zeggen dat er in deze tijd dat je met een soort met een lantaarntje naar mensen moet zoeken die zeggen, nou, ik heb enig idealisme in mij. Uh, ik wil voor deze spaarbank uh, best wat vrije tijd opofferen. En ik hoef niet een hoog salaris te hebben... want het gaat mij eigenlijk om uh, het doel daarachter, het doel achter de bank. Namelijk, maar heeft Dijsselbloem dan niet met dat spaarlampje lang genoeg gezocht? Dat wil, Ja, da, <laughs> dat zou kunnen. Um, ja, want jij zit uh, een, een carrière lang in deze, in deze sector... Um, het gaat je aan het hart. We gaan zometeen praten over de uh, plannen die je hebt om nou ja, van binnenuit... je zou kunnen zeggen het bankwezen te hervormen op een gezonde manier. Um, het moet je toch ook aan het hart gaan... dat er die voortdurende negatieve publiciteiten... wat er nu met de SNS-bank gebeurt, heeft het niet veel beter gemaakt. Hè? Nee, dat is waar. Dat is heel triest. Is er niet een groepje gelijkgestemden die jij bij de lur oh, vertrekt... Absoluut. en zegt, jongens, ja, kunnen we dit, ja, dit kan niet meer? Moeten we het nu eens iets wat anders ja, doen? dat is geen probleem. Uh, het, het probleem is dan wel, hoe kom ik aan het roer? Uh, hoe, van, kom ik, hoe kom ik bij Dijsselbloem aan tafel? Nou, ja, daar zou ik nog wel aan tafel kunnen komen. Hoor. Maar, uh, hoe ja. krijg je dus uh, geaccepteerd dat we in deze tijd... met andere normen om zullen moeten leren gaan... die veel meer maatschappelijk betrokken zijn... veel meer gericht op uh, de gemeenschap van met elkaar iets maken of iets doen... Uh, dan het ongebreidelde... Um, uh, individualistische... Uh, van de negentiger jaren... Uh, onder druk van... Uh, Mark, Marcus Thatcher en Reagan... aan de Dat was het leidmotief. Iedereen heeft dan toch geconcludeerd... dat um, uh, je maar het beste... voor jezelf kunt zoeken. Uh, de hoogste salarissen. Ja, ik denk dat dat nu... Uh, op, een, op een eind is gekomen. Dat we nu... De komende jaren zullen zien dat mensen zich steeds meer realiseren... van er is meer dan alleen maar geld of materialisme of uh, uh, uh, hebzucht. Uh, ik denk dat, dat dat nu gaat gebeuren. achtergast in Casaluna, Roland Lampe. Hij is 66 jaar oud, studeerde rechten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam... en heeft een lange carrière in het bankenwezen achter de rug... bij onder meer de Rabobank van Landschot en de Bank of America. De tweede helft van zijn carrière werkte hij als eigen baas... onder meer als interim manager en begeleid heeft fusies en overnames. Hij is medeoprichter van de onlangs opgerichte Kredietunie. En daar komen we uitgebreid over te spreken. Waarmee hij het midden- en kleinbedrijf... die steeds minder gehoor vinden bij de banken... weer wil bedienen op de menselijke maat. En vandaag was hij in de Tweede Kamer om tijdens een ronde tafelgesprek over die te hervormen banksector... zijn ideeën te presenteren aan Politiek Den Haag. Um, wil u nou meer informatie, wilt u meer informatie over Casaluna? kan dat op www.radio1.nl. Daar kunt u terugluisteren en alvast vooruitblikken. Um, wilt u zich heden met ons bemoeien... kan dat via Facebook, Twitter en e-mail kazaluna.nzrv.nl. Roland Lampe, was jij al eerder in de Tweede Kamer geweest? Ja... Vaak? Uh, nee, niet vaak. Niet vaak. Um, hoe gaat het in zijn werk, zo'n tafelgesprek? Ja, dat is heel interessant, want kennelijk uh, wil de politiek, althans de, vaste, de leden van de Vaste Kamercommissie voor Financiën, toch um, weten wat er in de praktijk in de echte wereld uh, uh, speelt. Uh -huh. en, um, hier krijg je dus het idee dat men door het stellen van vragen, uh, door het vragen van. Ja, zeg maar, op te schrijven van, van hoe, hoe zie jij nou tegen deze ontwikkeling aan uh, uh, zeg maar, informatie boven tafel te krijgen waar je als politicus iets mee kunt doen. Uh, er is voldoende vraag en antwoord en mogelijkheid om uh, vragen te verduidelijken. Uh, ik vond het ontzettend leuk uh, te horen dat in het eerste blok... dat ging dus ook over de macro-economie... Uh, Zweden van Wijnberg op een gegeven moment zei van... ja, waarom hebben wij niet... hij vond dus Nederland... hij vond dat er te weinig banken waren in Nederland. Mm -hmm. Nederland was underbanked. Um, waarom hebben wij niet, zoals in de Verenigde Staten, credit unions... Uh, waarom, en community banks, want ja, dat dicht bij de, bij de mensenbankieren... dat is toch wel de toekomst. Uh. Toen dacht ik, nou, uh, je wordt op je wenken bediend... want dit jaar gaan wij nog vier kredietunies oprichten in Nederland. En dit is het plan wat jij, uh, wat jij later die, die middag hebt uitgelegd. Um, de, er, was een, er waren drie verschillende zittingen... waar allerlei mensen uit, het, uit de praktijk aan Politiek Den Haag... in een korte tijd bestek gingen uitleggen... Um, ja, eigenlijk een soort advies geven, misschien om het te hervormen, zouden we eens deze kant op kunnen. Had jij het gevoel dat jij met die collega's, wetenschappers, um, op één lijn zat? Want jij wat we nu al aan je merken is dat je een betoog houdt om het nou eens te gaan hervormen en um, nou, de greed te vervangen door idealisme. Was dat in al die? Voelde je dat door in al die collega's van je die daar zaten te adviseren? Of nee. Was je een buitenbeentje? Nou. Uh, dat wil ik niet zeggen, maar uh, de bankiers blijven bankiers. En kunnen niet out of the box denken over het algemeen. Um, wat je wel ziet is dat uh, men steeds meer belangstelling krijgt voor relatiebankieren. Um, hoe moeilijk dat ook is voor de bankiers. Want banken hebben eigenlijk om kosten te beheersen zoveel mogelijk geautomatiseerd. Mm -hmm. Als klant van een bank, uh, als je al een mens van vlees en bloed uh, aan de lijn krijgt, dan, uh, dan heb je geluk. Um, maar ja, nog, nog even, even ja. terug, want je zegt bankiers blijven bankiers. Jij zit al een, een heel werkend leven in die sector. Ze kunnen niet out of the box denken. Schets, schets dan is zo'n bankier de standaard bankier zoals jij hem kent en die, die, die het lastig vindt om vernieuwend te denken. Zo. Wat zijn de karaktereigenschappen van de bankier? Oh jee, uh, ik denk dat de bankier door de tijden heen uh, per definitie uh, ijdel moet zijn. Uh, hij moet trots zijn op zichzelf en wat hij tot stand brengt. Waarom moet hij ijdel zijn? Ja, ik weet niet waarom dat zo is. Ik geloof niet dat hij moet, ijdel moet zijn, maar hij is over het algemeen ijdel. Um, dat hoort nou eenmaal erbij. Uh, don't ask me. Um, <laughs> voor de rest, um, de, de verschillende type bankiers... de zakenbankier of de particuliere bankier of de private banker. Uh, die private bankers kun je nog wel redelijk wat... Um, Persoonlijk contact hebben, maar ja, dan moet je wel heel erg rijk zijn om dat uh, mm -hmm. um, te kunnen hebben. Als klant. Hè, Als klant, ja. Ja, ja, ja. Um, uh, ja, wat voor eigenschappen. Bankiers moeten heel goed kunnen rekenen. Um, uh, en ze moeten goed kunnen bepalen of de diensten die zij verlenen. Uh, ook echt winstgevend zijn voor de bank. Iets opbrengen. Uh, en die beheptheid van. Um, Eerst de bank en dan de klant. Dat is eigenlijk wat de laatste twintig jaar anders is geworden. Vroeger was het andersom. Ja. Vroeger was de bank er voor de klanten. Maar ik heb de indruk dat het nu, vooral de laatste uh, vijf of zes jaar... met die, met die bankencrisis, uh, uit zeg maar, lijst behoud... zo is dat uh, uh, de klanten er vaak voor de bank zijn. Van dienst verlenen naar winst maken. <laughs> ja, zoiets, um. ja. Um, je zegt dat ze niet out of the box kunnen denken. Het zijn... Um, zijn geen onintelligente mensen, de bankiers. nee. Er moet toch ook een vorm van creativiteit bij zitten... en een soort nou ja, de capaciteit om wel out of the box te denken. Waarom, waarom vind je dat we zo weinig? Nou, ja... Laat me dat verduidelijken. Als je dus de typische merchant banks, bankers had... of de investment bankers... Um, die zijn nog steeds ongelooflijk creatief... in het bedenken van nieuwe producten. Zoals een credit default swap... of een... Um, wat heb je allemaal tegenwoordig? Producten die de bankiers soms zelf ook niet begrijpen... maar Precies, in ieder geval winst maken. Nou, Hartstikke creatief. Ja, ja, dat is creatief, absoluut. Maar als je dan gaat denken over... waarom doe ik dat nou als bankier of als bank? Uh, wie maak ik er nou gelukkig mee eigenlijk... Mm -hmm. um, en wat zit er achter het werk wat ik iedere dag doe? Um, er zijn heel weinig banken nog in Nederland. Het Triodos Bank die is daar wel heel erg mee bezig, aan zijn bank. Um, er moet iets achter zitten. Dat ideële doel, de nutsfunctie, want bankieren is toch nutsbankieren. De huidige bankieren, nutsbankieren, wordt gedefinieerd als bankieren waar ik niks mee kan verdienen. Ja, dus dat is particulieren en dat is met een klein bedrijf. Mm -hmm. Dat is nutsbankieren tegenwoordig. Maar vroeger was nutsbankieren... alles wat je als bankier deed, was tot nut van je klanten... Mm -hmm. of uh, de gemeenschap of de stad waar je in, in bezig was. En dat is helaas uh, dus niet meer het geval nu. Ja, vandaag was uitgebreid in het nieuws dat de banken... ook in ons land de kernwapenindustrie <laughs> ja, ondersteunen. Ja. Nou, veel mooier kunnen we je um, voorbeeld niet invullen. In plaats van doemdenken en um, benoemen wat er allemaal niet deugt... gaan we het eens even over een andere boeg gooien. Want we hebben jou hier uitgenodigd. En je bent ook vandaag in de Tweede Kamer uh, aan het woord geweest. Um, omdat jij als oudbankier um, een initiatief hebt genomen... om nou ja, de pool de te hervormen. En dat gebeurt toch niet elke dag. Um, Kredietunie. Is het woord hier? Yes. Licht dat eens toe? Uh, wij zijn. Wij hebben natuurlijk mijn collega Paul van Ooyen en, en, en ikzelf. in 2008, 2009. Uh, gaan nadenken over. wij noemen dat project Social Banking. Uh, er zijn in Nederland. Uh, heel veel gemeentekredietbanken. Uh, er waren er toen 36 met 36 directeuren en 36 uh, computersystemen. En wij dachten: nou, als je die nou eens bij elkaar stopt, dan kun je veel meer uh, goede dingen doen voor de mensen. Zeker aan de onderkant van de samenleving. Uh, dat bleek een leuk plan, maar uh, niet haalbaar. Want gemeentekredietbanken gemeente waren toch wel voor de wethouder sociale zaken in die tijd. Uh, een zeer essentieel onderdeel voor de uitvoering van hun sociale beleid. Nou, uh -huh. tegelijkertijd um, kwamen er allerlei berichten in de pers... over uh, MKB-ondernemers die geen toegang meer kregen tot uh, bankfinanciering. En wij zijn dus gaan nadenken van, ja, wat kunnen we er doen? En... Want nog heel even daar, uh, MKB, het middenkleinbedrijf... die uh, hebben krediet nodig, leningen... om hun eenmanszaken, gro iets grotere bedrijven, van de grond te krijgen. Ja. Wat was nou de reden dat um, naarmate de banken gingen groeien en het beleid van Reagan en Thatcher werd uitgehold dat het voor de banken niet meer zo interessant werd... Uh, om die MKB-bedrijven te steunen. Dat zal ik je uitleggen. Wij zijn dus langs alle banken gegaan. En ook langs alle uh, brancheverenigingen in Nederland. En we hebben de vraag gesteld van... Uh, wat kost nou eigenlijk het behandelen van kredietaanvraag Bij de banken. Mm -hmm. En... Uh, de, het antwoord was het goedkoopste 1.600 euro en het duurste 6.000 euro. Waar nog veel handwerk aan te passen kwam, dat was 6.000 euro. Gemiddeld 4.000 euro. Als ik een tien aanvraag heb van een ton, kost het als bank 40.000 euro... Uh -huh. om krediet te verlenen. Als ik één aanvraag heb van een miljoen, kost het dat 4.000 euro... Die tien aanvragen van een ton, die, uh, die gaan naar de kredietcommissie... en die komen terug en dan blijken er vijf goedgekeurd. Want ja, er zat een ondernemer in de automobielbranche... en die doen we niet meer. En er was, waren de cijfers waren niet goed en zekerheden waren niet in orde. En dus vijf ton uitzettingen voor 40.000 euro. Die kan ik nooit meer terugverdienen, die 40.000 euro. Er was één bank bij die zei tegen ons... Uh, jij krijgt, jullie krijgen van ons een portefeuille van 700 miljoen plus funding... als jullie dit systeem op kunnen... Uh, starten, want wij kunnen geen geld meer verdienen aan die kleine kredieten. Niet met cross-selling, niet met verzekeringen. Dus voor ons verlies laten. De, klein, de kleine spelers waren gewoon niet meer lucratief. Nee, en De bank had, het, had nog maar één opdracht, zelf winst maken. Precies. Dus, grote jongens helpen. Precies. Uh, vroeger was het zo dat uh, je als mkb-ondernemer, zeg maar, zijn bakker... Uh, met je bankier belde van, Joh, ik moet een nieuwe oven hebben... Het kost 60.000 euro, uh, kun je me dat lenen? En, uh, nou, dat is tegenwoordig niet meer nodig, niet meer mogelijk... want even terug naar die bank van die 700 miljoen... die gaat aan het begin van het jaar een actuaris inhuren... en zegt van hoe groot is de kans dat ik hier verlies lijkt? Nou, dat is ongeveer uh, 6 procent, meneer. Oké, okay, wij reserveren 42 miljoen uh -huh. en we stoppen het in de kluis. Kijken, want als we naar kijken, ja, dan gaat dat weer meer kosten... En in die 700 je zit en die bakker Die zegt van, ik wil even met mijn bankier praten... Om of het die wel kan kopen. Nou, die krijgt dus geen mens van vlees en bloed aan de lijn. Terwijl uh, het MKB, het middenkleinbedrijf, kleinbedrijf zo las ik uit jullie stukken ook... zo'n 60% van de Nederlandse economie vormt van de omzet. Ja, ja. En van de werkgelegenheid. Ja. Dus, dus, dus het is niet echt een groep om buitenspel te zetten. Nee. Uh, als je nagaat dat 99,6% van alle bedrijven in Nederland... MKB-bedrijven zijn... Ja. 860.000 ondernemers. Ja, maar dat is ook weer een, een beetje een kromme. Want een, een, een grote, een multinational is, Ja, oké. Okay. multinational... We hebben een aantal, dat is maar een paar promiel misschien... maar daar werken weer heel erg veel mensen. Dus hier ja. dus is misschien wat vertekend, maar 60% werkgelegenheid... is Werkgelegenheid veel. en uh, zo'n beetje 60% van, van onze economie draait erop. Nu het plan wat uh, jij en je collega hebben opgevat... om toch weer die uh, MKB-bedrijven... Um, of die te, te, ja. te kunnen financieren. Nou Even kort, wat is een kredietunie eigenlijk? Een kredietunie is een gemeenschappelijke kas... waarin ondernemers hun spaargeld onderbrengen... en samen besluiten aan wie ze krediet gaan verlenen. De kredietnemer wordt ook lid van die coöperatie. En aan het eind van het jaar heb je hopelijk winst gemaakt... en die winst wordt verdeeld onder alle leden. Dus zowel de spaarders als de leners moeten daar voordeel van hebben... Zo is vroeger de boerenleerbaak ook begonnen. En wat nu de Rabo is ja. geworden. Eind de 19e eeuw konden die boeren ook geen krediet meer krijgen. En die hebben gewoon gezegd, nou, we doen ons spaargeld in een kas. En we gaan elkaar krediet verlenen. Dus, de wat, dus, dus hoe stel ik me voor? Vaak toch een wat kleinere gemeenschap ja. waar mensen elkaar kennen. Precies. De een heeft een bakkerszaak, de ander een, een, een, een zaak in regenjassen en poncho's. En de andere een, een fietsenwinkel, ik noem maar wat. Ja. En, die, en de een is al wat verder, de ander wat minder verder. Ja minder ver en ze gaan elkaar ondersteunen. En ze gaan de risico en rendement delen met elkaar. Wat zijn nou de voordelen aan? Hè? Want we, Je had het aan het begin over... als beetje bankier spreek je nooit meer een mens van vlees en bloed. Hè? Een klant, die hou je zo ver mogelijk weg. Dichter op elkaar dan dit krijg je het bijna niet... in zo'n kleine financiële cirkel. Wat zijn de voordelen ervan als je het zo persoonlijk maakt? Um, de voordelen zijn dus dat je als um, ondernemer... een aantal vrienden hebt waar je geld van geleend hebt die jou gaan helpen. Dat is ook in hun belang. Uh, als het je moeilijk gaat... Hè, want wij zeggen... Uh, van, een kun je, van een kredietunie krijg je geen krediet... als je niet ook een coach aantrekt. Dus de, mm -hmm. de geldgevers moeten ook bereid zijn om te coachen. Um, als je dus geld krijgt van een kredietunie... dan krijg je een coach en dan krijg je ook vakdeskundigheid vaak. Hè. Je, die coach mag je kiezen. Uh, dus als jij slecht bent in cijfers... dan kies je naar een accountant als coach bij wijze van spreken... Mm -hmm. Um, en um, die gemeenschapszin in zo'n kredietunie zorgt ervoor... dat je een hele lage um, kans hebt dat je failliet gaat. Waar, waar blijkt dat uit? Want in buitenland nou, werkt het al, hè, dit al, ja, dit systeem. heel grappig. Bij de banken, zoals gezegd, is dat 6-7% voor de kleine kredieten. Dat het misgaat. Dat het misgaat. Ja. En dat komt doordat er ja, alles geautomatiseerd is. Dus eigenlijk geen persoonlijk contact meer is. Mm -hmm. Bij Credits waar we mee samenwerken, dat is de microfinancieringsorganisatie in Amelo. Die hebben een fantastisch kredietanalyse uh, en kredietbeheersysteem. Uh, daar kun je ook een coach krijgen, dat is vrijwillig. Uh, daar is de, het, de, de ratio van, van faillissementen is 2%. Dus 2% van je portefeuille uh, redt het niet. In Amerika, uh, bij de credit unions, is het nog geen 1%. En dat komt uitsluitend door die sociale controle. Hoe groot die... is dit in Amerika op dit moment? In Amerika heb je dus uh, 90 miljoen Amerikanen die lid zijn van de Kredietunie. Die, die hebben... dus zonder tussenkomst van banken in kleine gemeenschappen ja. elkaar ondersteunen. Precies, ja. precies. Die samen 900 miljard dollar aan spaargeld hebben, dat is ongeveer 10% van de markt. Um, en dus een hele lage uh, default rate heet dat dan, zo'n faillissementsrisico. En ook daar zie je dus dat nutsbankieren. Wat bij de banken geen. geen uh, uh, dat, die kunnen ze dat niet meer permitteren. Uh, particuliere bankzaken en MKB, dat gaat naar die credit unions. Uh -huh. Dat is heel grappig, want die credit unions die hebben dus uh, nu ongeveer 42 miljard uitstaan aan, aan MKB-leningen. Uh, en dat gaat waarschijnlijk uh, dit jaar nog naar. Uh, ik schat zo'n uh, 60, 70 miljard. Dus, dus het doet het goed. We hebben het. Um, in ons land is, is de behoefte eraan ook. En, en ook al een aantal initiatieven opgestart. Dit was uh, vorige week in het NOS-journaal. Het klinkt als iets van vroeger: de coöperatie. Een hele oude ondernemingsvorm. die een beetje uit beeld leek te zijn. maar die weer helemaal terug is. Campina en de Rabobank zijn al jarenlang een coöperatie. Maar steeds meer kleine ondernemers en zelfstandigen doen het ook. Nauw samenwerken onder één naam. Hier zou je eigenlijk ook nog wat kunnen doen. Ja, die illustraties. De Maasilo in Rotterdam. Tegenwoordig de werkplek van tientallen ZZP'ers en kleine ondernemingen. Wij bedenken onvergetelijke online ervaringen. Ik maak websites, en vooral technische vlakte van. Wij maken 3D-visualisaties voor ingenieurs. Ze zitten naast elkaar, in hetzelfde pand. Soms huren ze elkaar in, maar op papier zijn het losse bedrijven. Nog wel, want ook hier denken ze erover een coöperatie op te zetten. Een nieuw gezamenlijk bedrijf waarmee ze gezamenlijk opdrachten ja, kunnen aannemen. Ja. ja. Grote opdrachten. Het is wel vaak als je als ZZP'er bezig bent, ben je alleen bezig. En het is wel moeilijk om dan ook bij de grote jongens binnen te komen. Nou, vaak uh, voldoe je al niet aan de eisen om mee te mogen doen. Omdat? Omdat je niet voldoet aan de eisen van omzet, zoveel jaren bestaan. Uh, je bent gewoon te klein. Je bent gewoon te klein. Nou, het is in ieder geval belangrijk als, je, als partij dat je groot genoeg bent om aan eisen te kunnen voldoen. En... Hij begeleidt kleine ondernemers met het oprichten van een coöperatie en heeft de druk. afgelopen jaar uh, hebben we er ongeveer 80 gedaan in plaats van 40 het jaar ervoor. En ik verwacht eigenlijk voor 2013 dat we al boven de 200 nieuwe coöperaties uitkomen. Want het aantal mensen dat voor zichzelf begint neemt nog altijd toe. Zijn klanten komen uit alle denkbare branches. Bouwvakkers, interim managers, zorgverleners. Hij ziet ze allemaal. Voor ZZP'ers is het met name belangrijk om zich te gaan onderscheiden. Er komen steeds meer ZZP'ers. En wat je dus ziet is dat ze een, een manier moeten vinden om uit die grijze massa te komen. En als je samenwerkt dan kun je je beter onderscheiden en dus ook beter opdrachten scoren. Samen sterker dan alleen. Het klinkt ouderwets, maar is dus eigenlijk weer heel actueel. Dit uh, moet als muziek in je ogen Ja, ja. Het is de enige manier, denk ik, voor kleine ondernemers... om, uh, als je samenwerkt, uh, het hoofd te bieden aan, aan de grote spelers in de markt. Wat is de tussenstand? Wat, heb, wat hebben jullie nu bereikt? Hoe, ver staan we, hoe staan we er nu voor met de kredietunie? Um. Gelukkig uh, staan we nu op het punt om enkele kredietunies geboren te laten worden. Uh, we hebben in, de, in 2011 de aandacht gekregen van uh, de Tweede Kamer van de Politiek. Uh, de motie Jan Zinks. Om, uh, met een verzoek aan de minister om een pilot te doen voor kredietunies. En om ook uh, kredieten van kredietunies onder de garantieregeling te kunnen brengen. Dat is heel handig. Uh, nou, die die, dat wetsvoorstel en die, uh, dat, die motie hebben ervoor gezorgd... dat uh, economische zaken ons ook serieus heeft genomen... en een kleine financiering ter beschikking heeft gesteld. Uh, Op grond waarvan we dus met de Nederlandse Bank konden gaan praten. Um, we hebben sinds een maand hebben we nu officieel een, een brief gekregen... van de Nederlandse Bank en de AVM dat wij met die kredietunies van start mogen... met uh, ledencertificaten, ingewikkeld verhaal. Hmm. Maar um, wij kunnen dus nu aan de slag... En ik neem aan dat er meer dan uh, genoeg um, participanten zijn die willen inhaken uit het MKB. Ja, het is niet te geloven. Sector. We hebben nu 52 aanvragen voor het oprichten van kredietunies. Dus de, niet 52 bedrijven, maar 52 unies. Ja. En daarbinnen zitten weer hoeveel bedrijven gemiddeld Oh, mee? Nou, wij, wij houden rekening dat je om een kredietunie te kunnen oprichten, heb je ongeveer 10, 20 ondernemers nodig. Mm -hmm. En we hebben dus twee soorten kredietunies. We hebben de zogenaamde sectorale, dus de, de BOVAG en de Bakkers. Dat zijn twee sectorale kredietunies die dit jaar nog gaan openen. En de, de regionale, dat is de kredietunie Midden-Nederland en Amersfoort... en de kredietunie Zeeland, die ook gaan openen. Uh, dat zijn ondernemersclubs, heel grappig. Die hebben een ander motief dan die sectorale... In Amersfoort praat je met een aantal, over een aantal ondernemers. Uh, die zeggen: Ja, we hebben ons vermogen hier in Amersfoort uh, verdiend. en willen iets terugdoen. Als daar een bakker zit, die krijgt geen krediet. En wij vinden het belangrijk dat in die buurt de ja, bakker blijft. De bakker komt. Het, is zeg maar, dus het gaat om sociale, sociale cohesie. cohesie. Ja, ja. Precies. Um, een risico natuurlijk. Als het te goed gaat. en die coöperaties worden te groot. en je ja. krijgt schaalvergroting. Ja. En, dan, en, dan moet, en dan komt er een ambtelijke laag tussen. en dan word je bijna een bank. en dan ontmoet je weer geen mens van vlees en bloed. Of niet? Dat klopt. Um, het kan wel. De grootste kredietunie in de Verenigde Staten is uh, 3,2 miljoen leden groot. Dat is de kredietunie van de Zeemannen. En daar komt geen bank aan te passen? Nee. nee. nee. Die hebben zich zo georganiseerd dat je kleine eenheden hebt. En die kleine eenheden die zijn nog wel vertegenwoordigd... via uh, regionale of statelijke uh, uh, platforms. De um, name of the game is... klein houden, elkaar kennen en werken met vrijwilligers. Um, uh, ja, was dat het was ooit de slogan van de SNS, he? groot geworden door klein te blijven. <laughs> ja, ja, precies. Dus het is anders ja. gelopen. Ja. Nog, even, nog één vraag over die banken. Um, ze worden ertussen uitgesneden. Banken moeten helemaal niet blij zijn met jullie initiatief. Want als het oogmerk van de bank is... bank is niet de klant bedienen, maar zelf winst maken. En dat is nog steeds zo, ondanks alles wat er gebeurd is. Um, en jullie zeggen, nou, dan gaan we het zelf wel zonder jullie oplossen. Mm -hmm. Kan ik me voorstellen dat de banken zeggen... Uh, Roland, uh, hou, hou daar eens mee op met je plannen. <laughs> ja, nou, dat hebben sommige banken ook wel gezegd. Uh, helaas, moet ik zeggen. Maar dat begint ook een beetje te kenteren. Omdat uh, banken nu zien dat kredietunies... Uh, niet alleen om omarmd worden door de uh, mkb-ondernemers zelf... maar ook in een sociale functie voorzien. Zal ik zal je een voorbeeld geven... Bij mij om de hoek wordt een slager en die heeft zijn zaak verkocht. Uh, en die had twee panden in die zaak en die kreeg een miljoen. En die gaat met die miljoen naar de bank en de rode loper uit van dit is mijn pensioen. Wil je dat goed beleggen? Aan de andere kant van die bank komt een slager aan. en zegt ik heb net een slagerij gekocht, ik moet een koelcel kopen. Ik heb 60.000 euro nodig. Wil je dat financieren, bank? En zegt de bank, nou, heb je al een businessplan, meneer? Um, nee, nou hier heb je een boekje, ga je een businessplan schrijven. Die man komt over een week terug, heeft 1500 euro aan zijn account moeten betalen... om een businessplan ja, te ja, krijgen. Ja, ja. Ik en zie dan, hem aankomen. En dan Echt. zegt die bank, um, ja we hebben nog eens gekeken... maar die straat waar jij wilt beginnen, daar zitten al twee slagers... dus jij krijgt geen krediet. Ja. Nou, wat is er nou mooier dat je die bank dat tussen uitsnijdt... en zegt, die man die een miljoen heeft gekregen, die oude slager... Uh, breng hem in contact met die jonge slager... die kan hem nog vertellen wat voor soort coolcellen hij moet kopen... want die heeft, hij heeft een heleboel coolcellen in zijn leven al versleten... Uh, dus die vaktechnische kennis die mm -hmm. wordt toegevoegd aan het krediet. Uh, ja, dat is, dat is helaas, moet ik zeggen, uh, het mooiste wat je kunt hebben. Ja. Ja. Waarom helaas? Nou ja, uh, omdat de consequentie is dat je die bank ertussen uitsnijdt. Is dat... Is dat helaas? Ja, we hebben banken wel nodig. Uh, wij gaan geen betalingsverkeer doen voor nee, klanten. Nee. Uh, daar zijn de banken voor. Geen valutabeheer, geen effect. Uh, ja. geen, uh, dat moeten die banken allemaal blijven doen. Maar ja. wat de kredietverlening betreft, en dat is dan een tweede punt wat ik uh, graag op tafel wil leggen. Kredieten van kredietunies, die worden gecoacht door ondernemers die uh, het klappen van de zweep kennen. Ja, die weten wat voor oven je moet kopen, of wat voor koelcel, of wat ja. ook. Daardoor wordt het risico dat zo'n kredietnemer failliet gaat, kleiner. Als nou een bank is, die heeft een krediet aan een ondernemer verstrekt. En die ondernemer zegt, ja, maar ik wil ook nog een krediet van de kredietunie. Waardoor er gecoacht wordt. Waardoor het kredietrisico voor jouw bank kleiner wordt. En ja, dan zul je zien dat die banken anders gaan kijken naar kredietunies. Want die kunnen namelijk ervoor zorgen dat hun uh, faillissementrisico ook lager wordt. In het ideale scenario zou je hier, om maar eens in banktermen te blijven... nog eens wel eens een win-win situatie uit kunnen <laughs> komen. Ja, precies. Luisteren naar Jimi Hendrix, hey Joe. Meegenomen door mijn gast Roland Lampe, oud-bankier en oprichter van de kredietunie. Kleine coöperaties die het midden- en kleinbedrijf... weer op menselijke maat moeten gaan bedienen. Roland Lampe was vandaag de gast tijdens een ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer... om zijn initiatief uit te leggen aan Politiek Den Haag... met oog op de hervormingen in de bankensector. En hij doet bij ons verslag. Radio 1, Casa Luna. Nathan Vecht. Een bankier die Jimi Hendrix meeneemt. <laughs> Ah, oh, gek hè? Ja, dat is mijn uh, zestiger jaren uh, verleden uh, toen bij ons, uh, het is heel grappig dat je dus in die tijd ziet, uh, 65, 66, Maagdenhuis, uh, Sorbonne, een, een fontein van creativiteit, ongelooflijk, door, over de hele wereld hè, uh, Praag, uh, Woodstock, noem maar op. Um, hoe komt het nou toch dat die generatie opeens uh, wakker werd... En, en zich ging afzetten tegen het establishment? Um, dat was uh, democratisering. D66 is toen geboren. Hoe komt het nou toch dat, um, dat in die tijd opeens zoveel aandacht kreeg... Zo, zo lukte, dat de jeugd uit die generatie zich zo verbonden voelde wereldwijd? Uh, Jimi Hendrix doet me daaraan denken. Het is een van de mooiste popnummers die ik ken... Um, en ja, als ik dit hoor, dan ben ik weer eventjes in 1966. Nou, ga ik daar twee vragen aan vastkoppelen... die weer te maken hebben met uh, waar we het eerder over hadden. Hoe komt het dat diezelfde jonge generatie... een paar decennia later... Um, een, een wereld heeft geschapen... waar het voornamelijk om materialisme gaat... en niet meer om idealisme? En hoe komt het dat um, Rodant Lampen hier tegenover mij zit met een grote grijns en daar niet aan meedoet... en toch een andere weg in is geslagen? Kan je die beide vragen beantwoorden? Jeetje, dat vind ik moeilijk, hoor. Um, het materialisme komt volgens mij toch wel voort uit het gemak. Nou nee, laat ik even nog teruggaan. In mijn jeugd um, uh, maakten wij ons eigen speelgoed, want er was niks. Uh, mijn vader en moeder hebben Nederland helpen opbouwen. Um, wij waren dus heel erg creatief met spelletjes en uh, ons vermaken. Um, die armoede die we toen hadden, de materiële armoede... hebben we misschien gesublimeerd toen wij zelf vader werden. En gezegd van jongens, hè, onze kinderen... die moeten niet zoals wij geen speelgoed hebben. Um, kan ik me voorstellen. Mm -hmm. um, dat, we, dat er een soort uh, reactie gekregen, gekomen... generatie reactie is gekomen... Uh, op de schaarste middelen die we toen hadden. Maar goed, dat je daar dus zo in verliest... en, en denkt dat de wereld alleen maar bestaat uit uh, materie en, en geld. Uh, ja, dat hebben we allemaal zien gebeuren. Dat is ook door filosofen, economen, politici uh, onderbouwd, uh, gep geproclameerd. Uh, hoewel Mao met zijn culturele revolutie daar natuurlijk toch weer in tegen opzand komen, maar goed. Um, ja, de tijdgeest, laten we het zo maar noemen, de tijdgeest van de zestiger jaren um, was anders dan nu, dan in de negentiger jaren. Um, wij waren nog erg idealistisch. Wij dachten, um, power to the people. Ik had er ja. net al over. Uh, als je nou maar uh, de macht bij het volk legt, dan, dan komt het goed. Want het volk weet wat goed is voor het volk. En het volk uh, accepteert niet dat er voor het volk gedacht wordt. Frederik ik de grote, alles voor het volk, maar niks door het volk. Ja, um, ja de reactie van de negentiger jaren... Um, die, die is denk ik toe te schrijven aan onze eigen ervaring... die wij in de zestiger jaren als kind hebben meegemaakt. En dan... De, de vervolgvraag. Waarom ben jij niet helemaal gevallen voor het materialisme? En als oudbankier, nu toch uh, een weg, een atypische weg ingeslagen om nou ja, op menselijke schaal in de weer te zijn. En, en coöperatief en toch met gemeenschapszin de financiële sector te, te bestieren? Wat? <lacht> ja, ik, waar ik komt het dat bij jou vandaan? Uh, dat komt denk ik uit verontwaardiging uh, voor een groot stuk. Uh, ik noem net al die, die gemeente kredietbanken. De verontwaardiging over mensen die met andermans geld... Uh, uh, dingen doen die eigenlijk later blijken niet verantwoord te zijn. Uh, denk aan Vestia. Uh, denk aan de banken. Maar dat je verontwaardigd bent is duidelijk. En dat je een andere weg inslaat ook. Maar kan je, kan je beschrijven of er ergens een kiem bij jou zit? Waarom, waarom bij jou die van? Er zijn ook heel veel bankiers die zich rustig tevreden ben neer hebben gelegd en mee hebben gedaan. Ja. Um, heb je ooit van het lievertje gehoord? Ja. Oké. Okay. We gaan weer naar de jaren zestig. Ja. Provo? Ja, ja, ja, nou ja, daar ligt de Het team, is ver he? voor mijn tijd, maar ja. ik heb er van gehoord. Um, die is bij jou niet weggegaan, de jaren zestig. Het protest. Het niet accepteren dat wat andere mensen zeggen ook waar is. Okay. Uh, mijn mijn lijfspreuk is uh, never follow the mainstream. Het uh, Probeer daarbuiten te blijven en, en, en je eigen weg te gaan. En uh, probeer wat je ziet ook uh, uh, op waarde te schatten. En als je ziet dat er uh, dingen om je heen gebeuren, die banken die steeds meer uh, zich terugtrekken, uh, moeten trekken, uh, de slachtoffers daarvan, uh, met een klein bedrijf, uh, de consequenties daarvan, uh, minder investeringen, minder werkgelegenheid. Dat trek ik mij dan aan. En dan denk ik, en gelukkig heb ik heel veel uh, geloofsgenoten. Denkgenoten. Toch wel? Ja. In, ook in de financiële sector? Ja, ook in de financiële sector, ja. ja. Is, maar... dat dan, is dat dan wat er nu gaan? Is, zijn de, zijn de, de bankiers die nog de 60s in hun bloed hebben gekomen, <laughs> niet op de goede posities, <laughs> niet op de, aan de belangrijke tafels aangeschoven? Dat zou best kunnen, ja. Dat zou best kunnen. Nee, maar je hebt gelukkig nog heel veel bankiers die ook uit een oogpunt van, van filosofie, evenwicht. Uh, betrokkenheid nu met de maatschappij, gelukkig is meer, denken van, hey, is er niet iets anders mogelijk om uh, te zorgen dat uh, mensen weer normaal naar hun bank gaan. Uh, en maar, hun... Ze, maar ze hebben niet op tijd aan de rem of de nee, bel getrokken nee, om maar... te verhinderen wat er nu gebeurd is. Dat klopt, dat is waar. Naast die bankiers zijn er natuurlijk heel veel ondernemers. Ik denk dat wij de laatste twee jaar nou misschien wel, wel 800 of 900 ondernemers hebben gesproken. Die 52 aanvragen voor kredietunies, zetten zitten heel veel ondernemers achter. Ja. En die voelen precies hetzelfde. Die zeggen van ja, wij kunnen geen krediet meer krijgen. Wij voelen dat we het zelf moeten kunnen doen. Wij voelen dat we als we elkaar helpen, dat we veel problemen kunnen oplossen. En ik moet je eerlijk zeggen, daar krijg ik heel veel energie van. Um. Er is de laatste jaren ontzettend veel interessante journalistieke projecten geweest... over de bankensector. Um, het boek over de bouwfraude, waar nu een toneelstuk van is geweest. Wat een hit is, de Verleiders. En een televisieserie onlangs. De prooi van Jeroen Smit over de neergang van de ABN AMRO. Ook op toneel geweest. Inside Job, een winnende Oscar-documentaire. Joris Luijendijks columns vanuit de City in Londen. En het is fascinerende materie. Maar elke keer als je het ziet, denk je... Het is om moedeloos van te worden. Er gaat niets veranderen. Uh -huh. um, uit jou lijkt ik toch op te maken, jouw geval, dat het misschien wel. Ja, precies. En daar gaan wij. Um het uur hierna nog op verder. Want, luisteraar, de kracht van de kredietunie is de menselijke maat. Investeerders en ondernemers kennen en coachen elkaar. Roland Lampen blijft hier nog een uur om u luisteraar advies te geven. Mocht u daarvan gediend zijn, bent u zelfstandig ondernemer... uit het midden- of kleinbedrijf of heeft u een plan voor een bedrijf... maar worstelt u nog met financiering, leningen en startkapitaal? Wilt u advies van Roland Lampen of gewoon uw ervaringen delen op dit gebied? Goede of minder ervaring met bedank met banken, kredietverstrekking... U kunt ons bellen, nu al, 080121, dat is een gratis nummer. Of mailen, casaluna.ncrv.nl. Um, Roland, wij gaan het nog even een uur voortzetten. Ja, Oké, okay, ik ga het proberen vol te houden. Bank uh, Wij zijn zometeen terug na het hoorspel en het nieuws van 1 uur. U kunt bellen, 0800 121. Tot zometeen. Luister naar mij. En mij. En mij. En mij. En mij. En mij. En mij. En mij. En mij. Maar beslis zelf. NCRV. De NTR presenteert een hoorspelserie in 70 afleveringen. De Molen, Amsterdam, de jaren 70, de strijd om de wallen.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 Dan ja, moet ook een ruzie met Greet. Om jou, motorbenen. Om mij? Ja. Zou ja. zou juist blij moeten zijn. Ja, geen lolletje om alles te weten, hoor. Als, als je haar alles zou vertellen. Ja, snap nou, ik maar niet van de is. Straks gaat iedereen nog een pistool kopen. Want ze bang zijn zelf een bokkie te zijn.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 Zeker met die dominee, die met mijn nek ligt te hijgen. Ik zweer je dat John er niks mee te maken heeft. We waren helemaal rond met Dirk. Ja, als John er niks mee te maken heeft, dan... Uh, hey, wat kan hem dan gebeuren? Ze kunnen hem hooguit verboden wapenbezit te last leggen. Ja, daar komt hij met een voorwaardelijk wel vanaf. Met godverdomme, ik kan het er niet bij hebben, Kor. Ja, wie wel?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 Dit heet achterhouden van bewijscorps. Daarmee ga je een grens over. Daar doe ik niet aan mee. Als jij de boel verlinkt, hè, dan kan je het hier verder wel schudden. En je partner naaien. Nou, dan ga je pas een grens over. Um, kom anders eind volgende week nog eens terug? Ja, dat zei je vorige week ook. Ja, ehm... Um... Dag. Dat is dus de vijfde vandaag. Jongen, ja? die komt wel terug. En moet ik dan weer zeggen dat er niks is? Ik heb er genoeg van, Bor. Ik wil niet afhankelijk zijn van wat vrienden die af en toe eens wat meebrengen. Ja, mm, je hebt gelijk eigenlijk. Misschien moeten we stoppen met die stuff. Hè? Ja, ons toeleggen op uh, tapijtjes, wieren ook, waterpijpen. Waterpijp. Dat loopt toch prima? Dat schiet toch niet op, Bor? Hé, hey, misschien kunnen we er ook een vegetarisch restaurantje bij beginnen. Dan ga jij koken dan.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 Heeft je vader maar een paar klappen? wat heb ik nou weer gedaan? Wat jij hebt gedaan? Jij loopt overal met een pistool te zwaaien. Helemaal niet. Oh, en hoe komt het dan dat iedereen er vanaf weet? Nou, dan moet iemand zijn mond hebben voorbijgepraat. Ja, dat zal wel weer. Kijk maar die handschoen eens. Had ik jou niet gezegd om dat ding weg te gooien? U vond het zeker wel stoer staan, Lamlo. Langlo... Heb jij enig idee wat mij dit gaat kosten? Met jou? Ze kunnen jou niks maken. Niet de politie, sukkel. De Amerikanen. De Amerikanen? Die Albertini die eist dat wij ver van de politie blijven. Er, er mag niet dat op ons aan te merken zijn. We mogen nog geen parkeerboete hebben openstaan. En nou wordt mijn oudste zoon verdacht van moord. Begint het een beetje te dagen, Eiko?